Verder zijn er ook schilderijen bij van onder andere... Jan en Charlie Torop en Kees van Dongen. De nardin collectie zoals de verzameling heet... is vanaf eind 2020 te zien. De FBI is het kantoor binnengevallen van Michael Cohen... de advocaat van president Trump. Volgens de New York Times is de inlichtingendienst op zoek... naar documenten over, over pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou Daniels 130.000 dollar hebben betaald... om haar seksuele contact met Trump stil te houden. De FBI kreeg het huiszoekingsbevel dankzij Robert Muller, Dat is de speciaal aanklager die onderzoek doet... naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De sociale partners laten niet veel heel van de nieuwe plannen van minister Koolmees... om de arbeidsmarkt te hervormen. Koolmees wil werkenden meer zekerheid bieden... maar tegelijk voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden. Volgens de bonden blijven mensen lang in onzekerheid over een vast contract... En volgens de werkgevers worden alle vormen van tijdelijke arbeid duurder. Het aantal verdachten van geweld tegen politie, brandweer en andere hulpverleners... is vorig jaar met een vijfde gestegen. Het ging om bijna 9.000 verdachten. Die stijging is mogelijk te verklaren door betere registratie, zegt het OM. De politie heeft vier mannen opgepakt voor het bedreigen en mishandelen... van twee mannen in Dordrecht. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via de homodating-app Grindr.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 Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van Sydney tot San Francisco, Buenos Aires tot Beuningen... Karel Kraijenhof was overal. Met zijn sextet heeft hij de hele wereld afgereisd om de tango te brengen. Ze zijn nu begonnen aan een afscheidstournee. En uh, Kraijenhof inderdaad... De man van de traan van Maxima is hier na ene. Aandacht voor de film Los Angeles 92. Een documentaire over de rellen in L.A. na de mishandeling van Rodney King. We beginnen komend uur met Bernard Heese, glaskunstenaar. Een bonkige kerel met een woeste baard. En er is beeld dat hij een checkie aansteekt met het uh, gloeiende glas. Nergens is hij meer thuis dan in zijn eigen glasatelier in de buurt van Leerdam. Glasblazen, een métier dat je niet zomaar even kunt leren. Het is bijna performancekunst. Alles moet precies op het goede moment gebeuren. In het Rijksmuseum in Twente is een tentoonstelling te zien met nieuwe kunst van zijn uh, hand. Vaak geïnspireerd op een andere passie, namelijk 19e-eeuwse encyclopedieën. Bernard Heesen werd geboren in 1958. Studeerde aanvankelijk in Delft voor architect... maar besloot toch te gaan werken in de glasblazerij van zijn vader... die ook in het vak zat. Willem Heesen heette hij. En dat was de oude hoorn waar hij nog steeds werkt. En zijn werk houdt het midden tussen, laat ik zeggen... mooi en afstotelijk, kitsch en verfijnd. En het toont dingen die geen glasblazer ter wereld hem snel na zal doen. Hartelijk welkom, uh, Bernard. Nou, dankjewel, maar je bent goed geïnformeerd, lijkt... Ja, ik ben gisteren ook bezig kijken. Ik ben, uh, ben, ben naar uh, Enschede. Uh, als je wind mee hebt, ben je er zo, ja. moet ik zeggen. Maar uh, ik, ik las vanochtend in de krant over een, een ander beroemd uh, glaswerk... dat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam stond, van uh, Jeff Koens. een soort bal. En een bezoeker die dacht, ik wil het aanraken. Wat op zich een gekke gedachte is, maar dat denken mensen vaker in uh, musea. Ik wil dingen aanraken, doe dat nou niet, mensen. En die bal is uit elkaar gespat. miljoenen waard en uh, in scherven. Ja, en ik, ik, ik, ik heb het vermoeden dat het niet aan de bezoeker heeft gelegen, maar aan het glas zelf. Dat er, uh, dat er nog een, een soort van interne spanning in het glas zat en dan hoeft er maar iets te gebeuren. Uh, een glas waar, waar, waar spanning in zit, dat kan zelfs na 20, 30, 40 jaar nog maar zomaar uit zichzelf uh, uit elkaar uh, spatten. Het gebeurt gelukkig heel zelden. Maar het is eigenlijk niet goed geblazen dan? Ik denk, nou, niet wel goed geblazen, maar niet goed gekoeld. Je moet glas altijd koelen om het weer spanningsvrij te maken. En daar kan wel eens een keer iets mee gebeuren. En dat heb ik ook vaak genoeg zelf uh, aan, de uh, aan de hand gehad. En dan kan ik al, maar in ieder geval, ik denk dat dat het uh, misschien... Wat, wat, wat ik begreep, was het een, een, een zachte aanraking van een ja. bezoeker die, die het wilde aaien. Nou ja, je moet niet aan kunst zitten, maar goed, dat, dat doen mensen nou eenmaal. Zo'n glazen bol moet je met een hamer te lijf gaan om hem kapot te krijgen. Als die goed gemaakt als, is. Als die goed is. En dan aanraken met je hand en er gebeurt niks. Het is, het is wonderlijk materiaal, glas. Ik bedoel, je, je leert het met scheikunde dat je, je vaste materie, vloeibare materie en gas... maar glas lijkt toch ergens tussen al die materie in te, te zitten... Het lijkt toch een, een, toch een soort subtoestand te zijn. Ja, nou, the, theoretisch, theoretisch zeggen ze dat, nou ja, dat het ook in vaste staat eigenlijk nog steeds uh, een vloeistof is. Hè. Laat ik zeggen, dat het een vloeistof is die op een, op een, op een gegeven moment gestold is. En, en, laat ik zeggen, en daardoor heeft het ook nog een soort hele amorfe, rare structuur. En is het ook doorzichtig, omdat het eigenschap van alle vloeistoffen is, dat het doorzichtig is, omdat het zo'n amorf structuur uh, heeft. Dus ja, glas is ergens ook nog vloeibaar. Maar ook bikkelhard natuurlijk als het uh, gekoeld is. Maar dat is, het, dat is het gekke van het materiaal, ook als je ermee werkt. Dat je heel geleidelijk van de vloeibare toestand... naar de vaste toestand overgaat. En dat we eigenlijk nauwelijks... dat je nergens een scherpe grens kunt trekken van... Nou is het hard en nu is het vloeibaar. Nu is het echt glas en, en, ja. en hiervoor is het een soort uh, ja, iets in wording. Is het, is het, als jij die dingen uit je, uit je atelier naar zo'n museum rijdt... In je, in je bestelwagentje, dan stop je ze in een doos. Dan, dan ben je toch ook bij elk verkeersdrempeltje nerveus? Ja, ik, ik gebruik gewoon veel bubbeltjes plastic. En dat gaat goed. Het gaat uh, gemiddeld. Gaat het, en, en dan stal je het in zo'n museum en er lopen mensen met rugzakjes... en die wijzen en, en, uh, en die stoten elkaar aan. Nou, er is bij, mij nog, bij, mij, bij mij is er nog nooit iets kapot gegaan. Heel, heel, heel, heel gek. Ik denk ook hoe breekbaarder het eruit ziet... hoe voorzichtiger, hoe voorzichtiger mensen, worden. mensen zijn, denk ik... Ik, zeg, ik heb van die, van die hoge torens in het museum staan. Ik denk dat echt niemand het maar ook in zijn hoofd haalt om het aan te raken. In de angst dat het omver zou Kapot kunnen zou vallen. In tegenstelling tot zo'n bol van Jeff Koens. Want dat, is een, en dat ziet er stevig en sterk uit. Maar dat blijkt bedrog. Is, hou je van glas? Vind je, vind je het mooi? Nee, niet echt? Of helemaal nee, niet? Nee, nou, nee ik, ik, heb, ik heb... Hoe, hoe noem je dat zo? Die ambivalente houding ten opzichte van, van glas. Nee, laat ik zeg glas als het, als, het, als het koud is... Als, als het af is, gemaakt is... Of laat ik zeggen, als ik ergens glaskunst zie... Dan vind ik het... Uh, eigenlijk vind ik het een heel vervelend uh, materiaal. Om naar te kijken of aan te zitten of weet ik wat. Maar het gekke is dat het... Uh, in, in koude toestand is het een diametraal een heel ander materiaal als dat wanneer het vloeibaar is. Als het vloeibaar is, dan is het heet en is het warm en zacht. Je kunt, er al, je, kunt je er niet aan snijden als het, eh, als het heet is. Je kunt er van alles mee doen. En dan is het echt een ongelooflijk lekker verslavend. Materialen om mee te, te, te werken. Dus, laat ik zeggen, dan, dan is het echt geweldig mooi spul. Maar als het af is, dan, dan is eigenlijk de lol er een klein beetje vanaf. Dan kost het, laat ik zeggen, het kost mij grote moeite... om dingen te maken die ik... Hè, laat ik zeggen, glas moet gekoeld worden... en dan moet het in het koeloven en dan kan je pas de volgende dag zien wat je eigenlijk gemaakt hebt. Het kost mij grote moeite om dingen te maken... die als ze afgekoeld zijn... Uh, uh, evenveel indruk op mij maken als op het moment dat ik ze aan het maken was. Heel soms gebeurt dat. Dan zijn het waarschijnlijk hele mooie dingen die ik gemaakt heb. Maar, maar het, is, het is heel moeilijk om, om laat ik zeggen, dat verschil tussen het hete glas en het koude glas... om dat voor mij bij elkaar te brengen op een een of andere... Gisteren was er een van jouw assistenten was glas aan het blazen bij het, bij het museum. Maar ik heb ook opnames gezien van jouzelf aan het werk in je atelier. En dat, dat, is, dat is echt prachtig om te zien. Alles puft en rookt en is heet en het gloeit. En, en jij zweet en je, je bent daar in de weer met die bollen. En dan, dan moet alles op het goede moment gebeuren. De ronddraaiing. Het is, het is een, een heel verfijnd werkje. Alles komt aan op, op timing. Het is ook zwaar, fysieke arbeid. Volgens mij ben je dan het allergelukkigst als je dat aan het doen bent. Als alles helemaal goed gaat... en het, het, het belangrijke is, ik werk dan ook met, hè, met twee of drie uh, mensen tegelijkertijd. Als alles samenkomt en alles gaat goed en alles wordt perfect getuind... Dan, dan, is, dan is het echt heel erg geweldig. Het gebeurt niet altijd... Dat gebeurt ook niet vaak. Maar als dat gebeurt, dan, dan en dat je zonder woorden met elkaar... gewoon door de werkplaats heen loopt. En iedereen loopt met vloeibaarheid glas rond... om op, precies op het juiste moment bij elkaar te komen. En, en, en, en de, er ontstaat een ritme waarin... Laat ik zeggen, de, nou ja, dan wordt het wel mooi, het ritme van, van, van het heen en weer lopen... en de hitte van het vuur. en Dan wordt het echt wel een mooie romantische bezigheid. Zeker in de koude wintermaanden. Maar het kan ook helemaal mis. En dan flikkert een ding gewoon op de grond. En dan... Uh... Dan heeft hij er net te lang in gezeten. Nou, dan, de, dan, kort, dan Dan gaat, nou, er hoeft maar iets mis te gaan. En dat gaat, dan gaat het ook helemaal radicaal mis. Dat is ook wel een beetje het nare... Je kunt, je kunt niet een fout herstellen. En als ik zei: met glas maken moet altijd elk stapje moet perfect zijn. En als het even ergens hapert, dan... Uh, nou, stop dan maar. Eigenlijk. En dat, dat is het dat is dat is, dat is nare, maar tegelijkertijd ook het hele mooie voor glas. Maar als het goed gaat, is het geweldig. Dat, nou, in ieder geval maakt het glas maken wel mooi. Maar wat je net zei, is dat je probeert om die weerbarstigheid van dat proces om te zetten in dat glas. Vaak is het zo dat het glasblazers er naar streven om iets heel mooi en heel afgewerkt en heel symmetrisch. Te maken, maar bij jou moet je juist zien dat het bijna vloeibaar is geweest. Ja, want anders is, anders is er ook geen lol aan om het te maken. Als het gewoon glad en mooi perfect is. Als je iets probeert in, in, in perfectie te maken. Ja, het, enige, laat ik zeggen, het enige wat je dan aan het doen bent is het, uh, laat ik zeggen, het uitvoeren van een tekening bij wijze van spreken. Ik bedoel dat je... Eh, als een ontwerptekening... Eh, eh, moet je dan 26 stapjes... helemaal precies... perfect goed doen... om precies tot dat resultaat te komen. Ja, dat, ik bedoel, dat is echt heel... er eh, hoeft het maar één stapje telkens weer. Het is heel vervelend werk. Ik begrijp ook niet dat mensen dat... Eh, kunnen en daar lol in hebben. Ja, maar, maar ja, goed, sommige mensen... die houden van perfectie... En, eh, het laten zien van hun kunnen. Als het perfect is, is het knap gemaakt. Die zou ook andersom kunnen redeneren dat wat jij doet juist een vorm van perfectie is. Nou, dat gaat mij. Uh... Dat gaat jou weer te ver. Veel te ver. Jouw, jouw vader was ook al een bekend glasblazer. Die, uh, die, die, die heeft, uh. heeft heel lang gewerkt voor een ander in een, in een beroemd atelier. Ik geloof zelfs nog een tijdje in de, in de fabriek. Ja, hij is, hij is eigenlijk jarenlang ontwerper geweest in de, in de glasfabrieken van Leerdam. Van de, van de wijnglazen. Van, ja, dat was, dat was heel breed hoor, in de tijd in de, in de glasfabriek. Van wijnglazen ontwerpen, fles ontwerpen. Laat ik zeggen, de, de, de, de gebruiksvoorwerpen. Maar ook tegelijkertijd heeft die, had, heeft die fabriek ook een plek waar nog met de mond geblazen. Board. Dus daar was ook gelegenheid om de zogenoemde unica's te maken. Dus geblazen vormen en bijzondere vormen. Maar dat was allemaal in een strikte arbeidsdeling. Aan de ene kant had je de ontwerper. En vervolgens die, die gaf de tekening aan de meeste glasblazers. En die probeerde het dan zo goed mogelijk uit te voeren. Uh, nou in ieder geval, en dat is op een gegeven moment de reden geweest voor mijn vader... om de fabriek te verlaten en zijn eigen glasblaasstudiootje in te richten... om te proberen of hij het eindelijk zelf zou kunnen. He, dus dat hij, die, dat hij niet meer de echte tekening aan de glasblaas hoefde te geven... maar dat hij het direct zelf zou kunnen Dat hij kon maken. ontwerpen en blazen, dat, ja. hij, dat hij het helemaal in eigen hand kon ja. nemen. Dat was een moedige stap. Een volkomen idiote stap, denk ik. Maar daarom wel heel erg moedig. En heel, en het was ook in een periode dat op, over de hele wereld, uh, laat ik zeggen, een, een, een soort stroming ontstond. Dat mensen allemaal, over een kleine oventjes in de achtertuin bij gingen proberen om te kijken of ze zelf ook uh, glaasjes konden uh, maken. Dat was, uh, dat was, het was, ergens ergens zoemde het helemaal rond. van Je kan ook zelf glas maken. Je, hoeft, je hebt die fabriek niet nodig om het zelf te kunnen. Doen. Nou, en precies in die periode... Begon hij voor zichzelf? Ja. Je zegt een volkomen idiotenstap. Werd, werd het hem ook in dank afgenomen? Of valt hij meteen ook vijanden daardoor? Nou ja, van, de, de, vanaf de fabriek was dat niet zo, uh, werd dat niet zo sympathiek uh, bevonden. Dat heeft een tijdje geduurd voordat dat uh, genormaliseerd werd. Voor de verhoudingen van, ja. weer goed waren? Ja. En hoe ging dat dan? Want het, het zat in dezelfde omgeving. Werd hij dan nog wel begroet door zijn, zijn oud-collega's? Nee, maar tussen de directie en mijn vader met de glasblazer en dingen... Die kwamen gewoon over de vloer? Nee, dat was streng verboden. Want elke Er werd een contract opgesteld dat elke glasblazer... die in een straal van 500... Meter van, mijn, van de studio van mijn vader gezielereerd zou worden. Die zou gekort worden op een pensioenpremie. of dingen. Er werd gewoon straf uh, gewoon, uh, uh, uitgedeeld op het moment dat een werknemer van de glasfabriek in de buurt van het atelier, uh, van dan. Het atelier zou komen. Nou, dan zal dat ze dwars als een graad in de keel. Dat, ja, dat, dat waren redelijk heftige, draconische maatregelen. En hij had het economisch moeilijk. Hij heeft. Hij heeft uh... Ik geloof dat hij in het begin meteen al mensen in dienst heeft moeten nemen. omdat het, dat het simpelweg niet kan dat je het helemaal alleen runt, zo'n winkeltje. Nou, nee, dat was niet het grote probleem. Het, grote, het, laat ik zeggen, het was een heel geweldig idealistisch idee. Laat ik zeggen, maar het was ook niet dat hij alleen daar zou werken. Het werd wel gezien als een klein bedrijfje met ook, weet ik veel wat, met glasblazers en, en medewerkers. Want je glasblazen kun je ook niet in je eentje doen. Maar het was een mooi, het was een mooi plan. Maar, uh, uh, en het was alles min of meer opgebouwd heel primitief. Want het was in de, begin, in de beginjaren van de ontwikkeling van het zogenoemde studioglas. Maar uh, ik, ik begrijp er nog steeds niks van als ik erop terugkijk. Maar ze kwamen erachter, ja, uh, we hebben geen glasblazers. En mijn vader kon nog niet glasblazen. Dus dat was eigenlijk wel een beetje, beetje, beetje, beetje merkwaardig. Dus dat ze alles helemaal, allemaal, ze hadden niet verwacht. Ze hadden niet verwacht dat, denk ik, denk ik, dat de fabriek zo hard zou reageren, dat er zelfs waarschijnlijk ook... nou, er komt misschien pas wel een glasblazer van de glasfabriek over... om mij te helpen, maar niks van het al. En ja, dat was een, dat was een beetje een moeilijk begin. Als je een, glas, een glasfabriekje begint zonder glasblazers. Ja, dat lijkt me geen succesverhaal. En in die zin was dan het, be het beleid van de grote fabriek ook succesvol... om hem te dwarsbomen. Ja, dat, dat, dat, dat deed ze goed, ja. Dat was, dat was handig. Wat voor herinneringen heb jij aan je vader en, en het glasblazen? Wat zag jij daar als kind van? Niks. Je was er niet bij. Nee, maar omdat mijn vader. Mijn nou, vader als kind werkte mijn vader op de, op de fabriek. En uh, de kinderen waren daar sowieso niet uh, toegestaan om te komen. Veel, veel te gevaarlijk. En ik heb eigenlijk, totdat mijn vader die studio begon, en toen was ik ongeveer. 20 denk ik. Maar voor die tijd heb ik eigenlijk helemaal niks van glas gezien. Ja, ja, ab, niks van meegekregen, geen verhalen gehoord, helemaal niet. Nee, af en dan werd er een uh, fles mee, uh, mee, mee naar huis genomen. Kijk, die heb ik ontworpen, of, of, of hele rare abstracte uh, kunstglazen dingen. Maar daar had ik helemaal niks mee. Dus laat ik zeggen, zelfs op de, op de, op de beroepskeuze, weet ik veel wat, een soort test op de lagere school, dat... Uh, wat voor school ik later zou gaan doen... vroegen ze mij van, wat doet je vader eigenlijk? En ik kon het eigenlijk niet omschrijven. Ik bedoel, Zo ver stond ik van zijn beroep en het glas af. Hij ging ochtends van huis en hij kwam terug... en verder wist je eigenlijk ook niet precies wat hij deed. Nee, dat was een heel onduidelijk beroep. Jij zelf koos voor architectuur. Dat was het beroep waar jij dan voor intekende. En je hebt die, die opleiding ook, ook afgemaakt? Nou, bijna. Bijna, bijna afgemaakt? Bijna. Wat, wat had je voor beeld daarvan? Helemaal geen beeld. Ik had geen beeld van dat ik een, een, een wilde ontwerper zou worden... met een hele grote productie van gebouwen. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarom ik die studie gekozen heb. Nou, je moet iets. Heb, precies. Maar het is wel zo dat op een gegeven moment, na een twee, drie, vier... God, ik was, wat was ik blij dat je toen nog geen... De studie niet in vier jaar af, of vijf jaar af moest maken. Dus ik had lekker de tijd. Maar uh, nou, op een gegeven moment begon het, begon het me wel te interesseren. Maar, maar niet dan zozeer het bouwen maar meer, meer nou ja, de geschiedenis en weet ik veel wat... En, uh, nou, en, ik heb, ik heb manierisme en barok en allemaal, allemaal dat soort uh, rare stromingen. Die begon, die begon, dat, dat begon mij plotseling te interesseren... en een rare manier van nadenken over hoe je dingen gaat ontwerpen. Dat, nou, dat was, ik zeg het nou allemaal eventjes omdat ik later uh, gemerkt heb... toen ik eenvoudige glasblazer werd... dat ik toch wel heel erg veel aan die studie gehad heb... Dat ik niet zomaar als een, als een wilde vaatjes en glaasjes en kommetjes ging maken. Maar de, de hele tijd... Nou, ik had ergens een soort... Be, een soort uh, je wist dat ontwerpen was? En ja, zoiets. Ik kan het absoluut niet uh, echt na voelen. Maar dat je, dat je weet dat, er, dat, je ook nog, dat je nog meer dingen kunt doen... dan alleen maar uh, dingetjes maken. Zoiets. Toch een zekere kennis van de, de kunstgeschiedenis... en van het ontwerpen en wat, wat ontwerpen is. Maar je moest er niet aan denken... om ooit echt ergens een gebouw neer te moeten zetten. Die gedachte... Nou, die... Niet, niet, niet echt. Nou, ik heb, ik, ik, ik, ik had, tijdens mijn studie had ik, uh, heb ik uh, één gebouwtje mogen ontwerpen... wat ook uh, gebouwd is. Ik had het allemaal zo slim bedacht, vond ik. En... Uh... En toen kreeg ik te maken met. met uh, hoe heet dat ook weer? De. de die, die commissies? De, de, wel, de welstand. welstandsdienst. De welstands de commissie. welstand. Daar heb ik toch zo'n ruzie mee gekregen. En toen dacht ik, nou als dat al. Als dat met, nu al begint? Als dat al met mijn eerste gebouwtje begint. Dat ik echt met zoeken charlatanse. Uh, Weet je nog waar in, in, het over ging? Waar ze op tegen waren? In discussie moet gaan. Ja, laat ik zeggen, nou, dat had iets te maken. Dat, dat, dat laat ik, zeggen, ik moest iets aan de vorm van het dak doen. Omdat een aanpalend luxe bungalow had ook een soort uh, dak. Een soort sheddak. En dat moest ik een beetje aan mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee gaan spelen. Dat vond ik helemaal niks. Nog erger dat twee jaar later het dak van die buren. Dat, dat ze dat helemaal veranderd hadden. tot weer een. voorkomen. Nee, laat ik zeg nou, in ieder geval. ik wil het er niet meer over hebben. Maar dat, dat, dat was een van de redenen dat ik dacht. Een slechte ervaring. Ik, en, en dat kan ik ook niet. Ik kan ook niet met. Ik kan ook niet. On, ik, ik denk ook niet dat ik. Uh, met, met het, gezag om kan gaan. Ja, zo kan onderhandelen of zoiets. En, en ja, dan, dan is het wel heel erg prettig dat mij op. Dat ik kon vluchten, dat is het meer, in zo'n nee, plekje, zo'n zo glasblazerij... Nee, ik zeggen, waar ik toch eigenlijk helemaal niet zoveel met uh, mensen van doen uh, heb. Nee, gewoon lekker je eigen dingen kan doen. Je eigen plannen kunt uitwerken, ja. je eigen richting kan kiezen. Hoe ging dat? Want jouw vader die was voor zichzelf begonnen... en die had een zware tijd. Die had geen glasblazer. dat het was alle hens aan dek. Faillissement dreigde zelfs. Zo, zo, zo, ja. Dat is waar, toch? Ja, nee, dat, dat klopt. En toen, en, en toen op een zeker ogenblik toen, toen stond, stond jij daar ineens als jongeman in dat atelier? Nou, niet helemaal, maar, maar zoals dat dan gaat is. Dan, dan, dan, wordt, de, dan wordt de familie te hulp uh, geroepen né, om uh, de tent overeind te houden en... Uh, maar hoe gaat dat dan? Belde iemand je op? Of nee, ja, dus het nee, nee, nee, maar langs ge... mijn vader vroeg dat. Nee, nou ja, goed, laat ik zeggen. Er waren gewoon problemen met de, de, de techniek. Laat ik ze alle openstorten in elkaar. En, uh, dat sloeg allemaal nergens op. En mijn broer was echt heel erg uh, slim in. Uh, in dat was gewoon een slimme vogel. En die begon zich te verdiepen in het, in het maken van ovens en dingen en toestanden. Dus die echt allemaal zelf moesten bouwen. En toen de tijd moest je ook nog het glas helemaal zelf smelten uit de grondstoffen. En nou, mij werd gevraagd, nou ga jij je verdiepen? van Hoe maak je in godsnaam glas uit zandzoda en kalk? En dus wij, wij als broers werden ingeroepen om zeg maar, de techniek van het bedrijf... Uh, op orde te krijgen, terwijl we echt van toeten nog blazen. Wat in uh, deze een heel mooie uh, uitdrukking is. <laughs> ja, wist het. Nou ja, laat ik zeggen. En dan, ja, en dan rol en dan en, laat ik zeggen. en dan rol je erin en dan, dan pak je op en dan zie je voor het eerst wat vloeibaar glas is. En dan en dan moet je voorstellen dat, dat mij gevraagd werd: kan je glas gaan smelten, Terwijl ik nog nooit een maar, overbed maar, maar, glas had gezien. Maar toen je vader dat vroeg, ik heb je hulp nodig, wil je me komen helpen? En je wist niets van glas. En je was toch hoog opgeleid in een andere richting. Heb je toen niet, niet aanvankelijk gezegd... Van nou, ik weet niet of dit zo'n goed idee is? Of, of, nou ja, er, nee, nee, nee, er was geen andere mogelijkheid. Het moest? Ja, het moest. Er was ook niemand anders die, uh, in Nederland... die er iets over wilde kunnen vertellen. Dus ik, zeggen, ik moest zelf de bibliotheek induiken. En dat was toevallig, ging ik ook maar in de bibliotheek in Delft. Want de kennis zat bij de grote fabriek... en die mochten niet eens binnen een straal van 500 meter komen. Ja, precies. Dus toen, toen heb je dat ook zo gedaan, naar de bibliotheek. Ja, en het he, uitzoeken. op, op een, een of andere manier heb ik dan dus wij spreken 2000 jaar de traditie van, van, van, van... Ik zat ook in, in, in boeken te lezen van 1920, 1900. Want laat ik zeggen, dat kon ik nog begrijpen. He, ik zeggen, dat was nog Eenvoudig. Ha uh, hanteerbaar, he, maar zeggen. want de, de overige kennis, dan, ja, dat ging alleen maar over... hoe je glas van gloeilampen maakt of uh, een hele grote... Uh, nee. dus, dus ik moest in boeken van 1900 duiken om te kijken erachter te komen van hoe dat nou eigenlijk precies werkte. En dat was eigenlijk wel, een, een, een, een, eigenlijk wel leuk. Dus ja, elke, elke week had ik weer een bijsprek, een soort andere samenstelling van het glas uh, verzonnen. En dan ben uh, ik uh, weer heel erg benieuwd uh, van hoe het er dan de volgende dag uit uh, zou zien. Maar in ieder geval, zo ben, er, uh, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En geleidelijk aan werd het jouw atelier? Werd het jouw plek? Ja, dat heeft wel een aantal jaren geduurd. Mijn vader heeft natuurlijk nog een hele tijd daar ook uh, gewerkt. Tot de laatste snik. Uh, ja. Want, want jij, jij hebt hem op, op het eind zelfs in zijn, in zijn rolstoel. toen hij al, al echt aan het aftakelen was. nog, nog dagelijks naar het atelier gereden. Ja, ja maar, dat, maar toen werkte hij niet meer. Maar, maar, maar, Dan was hij er wel? Hij was, hij was er wel. Hij is tot uh, een dag voor zijn dood. Uh, was hij er. Elke dag zat hij lekker uh, in zijn stoeltje bij de inwarmoven, waar het lekker warm was. Uh... Te kijken? Ja, te kijken. Een beetje. Nou, hij, hij was al een beetje ver heen. Maar hij vond het wel gezellig in ieder geval bij, uh, bij de ovens. Vond hij het ook mooi? Begreep hij wat jij tegen die tijd aan het doen was? Want dat, dat, dat was toch anders dan wat hij zelf ja, het, voor ogen had. Het, het, heeft, het, heeft het, het gek is, het heeft een, een hele... een hele... Tijd geduurd voordat, uh, voordat hij. Uh, laat ik zeggen, in het openbaar heeft gezegd. dat hij toch, dat hij toch wel bijzonder vond. wat ik. Uh, wat, ik uh, wat ik deed. Wat jij maakte. Want, want hij wilde gewoon glazen, flessen, maar dan bijzonder. Nou, ja, maar wel... glazen, nou nee, toen, toen maakte hij niet, geen glazen en flessen meer. Maar... maar jij wilde echt kunst maken. Ja, maar dat wilde mijn vader ook vast wel. Denk je? Ja, vast wel. Maar het is zo moeilijk. Glas is zo moeilijk. Laat ik zeg, het, is zo, uh, uh, het is zo ongelooflijk. Mij heeft het echt ongelooflijk veel jaren gekost... om zo ver te komen als dat ik ben. En ik heb het voordeel gehad dat ik min of meer op wat jongere leeftijd eigenlijk alle gelegenheid heb gekregen om mij te oefenen in, met, met, met het vak van het uh, maken van, van glas. En mijn vader begon toen hij nou iets over de vijftig was of zoiets. Relatief de, de, de, laat, eh, hè? Die, voor op zijn vijftigste of misschien nog zelfs iets ouder, was het eerste moment dat hij de, de blaaspijp vasthield. Ja, dus die, dus ik, ik, ik heb relatief een ongelooflijke voorsprong gehad... in, in, in, in het uh, leren van, uh, van het glasmaken. Want ik, ik, ik, ik las her en der dat, dat, dat je moet rekenen... zeven jaar voor je als glasblazer enigszins iets voorstelt. Dan, dan heb je ja, de basis dat, dat, Ja, ja dat, dat, geloof, dat geloof ik echt. Misschien wel langer. Ja, en dan moet je nog, en moet je nog kunnen ook. Moet je talent hebben. Ja. Dus eigenlijk, als je dat vrij vertaalt... Voor je, voor je een hele goede glasblazer bent... moet je twintig jaar van je leven dat elke dag doen? Bewij, bewij, bewij, bewijzen, bewijzen van spreken. En daarom zeg ik... ik ben ook niet zo'n goede glasblazer. Maar ik heb wel toevallig de gelegenheid gehad... om zo lang... Daarmee te, te daarmee te kunnen werken. In, in, in, in een, een ongelooflijke vrijheid. Heel, laat ik zo, Heel, laat ik zo, als je in het buitenland van Nederland... bestaans- en houdersmiddelen een in de fabriek bent, dan moet je... En stapje voor stapje, voor stapje voor stapje, telkens iets anders, maar eigenlijk altijd hetzelfde doen. En ik heb de vrijheid gekregen om zelf, zelf uit te zoeken uh, wat je met dat materiaal kan. En, en, dus, dus het is niet mijn talent, maar het is de, de gelegenheid die. Die, uh, die je hebt gekregen. Die mij zover gebracht heeft. Iets anders dat in jouw leven een rol speelt, is, is dat je als kind. Door de, door, uh, door de passie van jouw opa... helemaal gefascineerd raakte door negentiende-eeuwse encyclopedieën. Ja. Hoe ging dat? Je was een jongetje, je liep in dat huis en je pakt zo'n boek... Nou ja, en de nee. bliksem sloeg in. Nou, niet. Nee, nee, de Bliksem sloeg niet. In. Nee, dat was ook niet. Overigens mijn opa, maar het was meer mijn tante jo. En in Dort. En dan ging ik dan als ze zevenjarig, weet ik veel. Dan met de trein ging ik naar Dort toe en dan mocht ik een weekendje logeren. En zij was een uh, verstokte. Uh, uh, haar man was al lang overleden. Maar haar huis stond echt helemaal vol met.. nou ja... Nou ja, bij spreken de 19e eeuw. Qua, qua meubeltjes en dingetjes en toestanden. En maar ook een, bijvoorbeeld één mooie encyclopedie. De eerste druk van de Oosthoek. En ja, wat, wat moet je eigenlijk in zo'n huisje bij Tante Jo? Er was verder ook niet zoveel. Uh, nou, dan geen kinderen in, in, in zo'n zo encyclopedie bladeren. En ja, da, nou ja, dat, da, da, maar laat ik, daar is het wel ergens, uh, ergens denk ik, ergens uh, begon dat ik... Uh, we, weet je, en, nee, je nog wat je daar... Je... Nee, in ieder geval maar gewoon mooie, mooie, mooie. Van die hele ouderwetse boeken met plaatjes. Dat vond ik toch wel, uh, dat vond ik toch wel heel ge, ge, geweldig. En dat is op een of andere manier gebleven. Altijd. We, weet je nog wat je daarin aantrok? Wat, wat, wat je als eerste zo... Uh, ja, nou, nou, nou, laat ik zeggen, wat, nou ja, de plaatjes. Maar ook tegelijkertijd... Uh, uh, ja het, is, ja, het is toch een hele rare wereld als je als je, als je, als je, als je kijkt waar, waar ze het over hebben. Over, over, ik, had, ik had er ook hele rare uh, oh, oh. Het, interesse in de geografie. Dus ik vond het echt heel erg uh, leuk over, uh, om te lezen over het land van Dernjamn of de Bonko Bongo en weet ik veel wat ik oh. zeggen, dat soort. En dat werd allemaal keurig in die encyclopedie beschreven hoe de woeste stammen daar leefden, maar hoe ook koud het in Siberië kon zijn. Ik bedoel, dat soort, dat vond ik eigenlijk allemaal wel... Uh... En dat heeft mij, nou ja, in ieder geval dat, dat gebeurt op je zevenjarige leeftijd op acht en dan uh, blijf je erin hangen. Of dat komt, nee, dat blijft niet in hangen. Dan kom, dat komt later weer terug. Maar je bent het zelf gaan, gaan verzamelen, dat soort boeken. Dat is iets waar je nog steeds je, ja. je vrije uurtjes in doorbrengt. Nou ja, dat is verdreven. En, en tegelijkertijd, dat ik, uh, daar was ik heel tevreden over... dat ik vervolgens mijn eigen encyclopedie ben gaan uh, maken. En dus laat ik zeggen dat ik een soort klein cirkeltje rondmaak... van ik put al mijn... Niet al, maar ik put inspiratie uit die oude encyclopedieën en werken En vervolgens maak ik daar nu mijn uh, eigen encyclopedie, mijn, mijn, mijn eigen encyclopedie uh, is, is Is dat je eigenlijke levenswerk, die encyclopedie? Nou ja, ik moet nog even door. Want je bent nu bij de, bij de D, geloof ik? Nee, ik ben, niet zo, ik ben, ik ben al iets verder, maar uh, ik, ik, ik denk dat ik nog... Uh, ...twee delen moet maken en het, het wordt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker... ...want elk deel moet toch iets anders zijn. En telkens het vorige deel was vorig jaar af. En ik had er helemaal geen zin meer in. Dus het moet weer een paar jaar wachten tot weer het volgende deel... Uh... Wat zijn, wat, zijn, wat zijn dan typische lemma's die je, die je maakt in, in zo'n Die waar, waar gaat het over? Want je, je begint bij de A en dan de B, maar welke, ja, welke ja, de, thema's behandel ja, de, ja, je? Ja, dat, is een beetje, dat, is een, dat hangt een beetje van elk deel af. Nou, wat, ik, wat ik in ieder geval behandel, is uh, de ditjes en datjes van de, van, de, van, van, van uh, het glasblazen. Dus allemaal hele leuke oude technieken en dingen en toestanden. Maar ik behandel. Ik heb in deel 2 heb ik ook een. Uh, ben ik ook heel druk bezig geweest met de wormen. Ik bedoel, het maakt laat ik zeggen, wat mij toevallig... Wat jou interesseert. Wat, wat, wat mij interesseert. En daar maak je ook uh, mooie tekeningen bij. En, en uh, het is mooie tekst. Oh, het wordt mooi beschreven. Ik vind, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. Wat is er dan zo moeilijk aan? Nou, omdat, het, omdat, omdat ik de hele tijd... Probeer, omdat Ik probeer... Laat ik zeggen, ik probeer elk deel moet toch weer anders zijn als het vorige. En het enige probleem is dat het eerste deel... Wat, wat, dat ik, wat ik samen met de dichter Arjen Duinker heb gemaakt... dat was in een soort noodtempo binnen een maand af. En dat ziet er zo geweldig uit. En ik krijg het niet meer voor elkaar om dat niveau te... Weer, weer dat lukt me niet... Dat is heel frustrerend. Om dat te evenaren? Om dat te evenaren. Of te verbeteren zelf natuurlijk. Waar, waar komt dat door dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Getop in mijn hoofd, denk ik. Maar ook, ook de, de, onbev Laat ik zeg, de onbevangenheid die je in het begin hebt... die, die heb je niet meer. De onbevangenheid is uh, volgens mij noodzakelijk... om de mooiste dingen te maken... Is dat met het glasblazen ook zo? Dat je die onbevangenheid vast moet houden om het te laten slaan? Ja, ik denk heel erg. En nog, nog, nog, nog erger is dat. Uh, ik word ook al een dagje ouder. En, en, en ik denk, en theoretisch zou ik allemaal veel, uh, veel beter glas kunnen moeten blazen. omdat ik veel meer weet en geoefend heb. Maar als ik dan soms kijk naar dingen die ik heb gemaakt. toen ik misschien maar nog vier of vijf maanden aan het werk was een eigenlijk nog van toe te nog blazen was, maar gewoon echt helemaal direct uit dat spul gewoon dingen maakte. Die zijn misschien nog. Ik denk soms dat die nog eigenlijk dat haal ik dat dat evenaar ik ook nooit meer. Maar dat komt weer. En, en, en lag ze terug. Nee, maar die die van... dat die onbevangenheid van is dus die zal, uh, het is heel erg naar dat ik die onbevangenheid niet meer heb. Dat is, daar kom ik zo langs wat uh, achter. En tegelijkertijd en, like, probeer ik te ondervangen... door, door dat ik telkens met, met, met andere werk zal ik zeggen... die uh, mij dwingen om like, ook met hun ogen weer naar dat, naar dat glas te kijken. Zoiets. Je hebt nu ook een, een, een Syrische jongen die voor jou werkt, bijvoorbeeld. Nou, dat is een ander, een, een ander verhaal. Dat, dat is niet waar, die, uh, waar ik echt mee samenwerk. Bij het maken van dingen. Maar dat is een vluchteling uit een vijfde uh, generatie glasblazers. En die kan echt heel bijzonder glasblazen. Maar dan op een manier zoals ze in Syrië doen. En dat is eigenlijk een manier zoals het 2000 jaar geleden begon met glasblazen. Hij sta, de manier waarop hij werkt... Is, is de basis van het glasblazen... zoals er nu overal... op de wereld gebeurt. Een heel klein oventje... zit hij dan op een stoeltje... met hele kleine blaaspijpjes... en hele primitieve gereedschapjes... en dan uh, is hij rustig gezingend uh, maakt hij de meeste rare kannetjes... en oortjes en dingetjes en toestanden. En dat is wat ik gisteren gezien heb. Ja. En, en, en, en ik wil op een, een of andere manier wil ik dat hij uh, uh, hier op een... Uh, nou zijn, dat, dat vak gaat uh, uitoefenen, omdat, uh, omdat wij dat helemaal uh, niet kennen in Nederland. Dus dat zou een soort verbreding zijn. Een hele andere traditie, een ja. hele andere vertakking van waar het, waar het vandaan komt. In, in je glasblaaskunst ben je nu heel erg geïnspireerd door die 19e eeuw. Door, door, dat is natuurlijk een hele aparte tijd. Een tijd van enorme vooruitgang, maar ook een tijd van, van, een, van een bepaald magisch denken. Men, mensen rukten ook gewoon hun uh, postuur met hart uit om dat in hun zak te dragen of in een tas met zich mee te oh, zeulen. Dat, dat wist ik niet. Maar... Ja, dat, het is, die, die is een, ik ben altijd verbaasd over de 19e eeuw. Dat het, dat het aan de ene kant mm. zo modern lijkt en aan de andere kant zo, zo heel anders, uh. toch? Nou, het, ene, het, is, het, is, het is niet dat ik mij daar zo in verdiep hoor. Want ik ben eigenlijk. Ik ben, ik ben eigenlijk alleen maar plaatjeskijker. Het is niet zo dat ik mij. De... Je zit in die boeken en je kijkt naar die plaatjes. Het is niet dat ik mij de cultuur van de 19 eeuw toe-eigen. Dat zal allemaal wel. Ik bedoel, uh, met Jules Verne en, uh, en, en, en, en stoomlocomotieven. En, uh, maar. Uh, maar, maar zeg, het, is, het is wel zo dat, dat er ergens een soort... Als, ik kijk eigenlijk alleen maar plaatjes, maar als je dan kijkt... Als je, en als je dat nauwkeurig bekijkt, wat ze allemaal niet overhoop gehaald hebben... Om gewoon alles te pakken wat er maar te, te verzamelen en in, in, in, in dingen te stoppen. Ik bedoel, dat was een soort maniakale uh, uh, alles bij elkaar breng. Tijd. En dat, dat, dat vind ik heel erg uh, uh, grappig. He, de, de, de, de, niet, niet zomaar te hooi en te gras, uh, van alles en nog wat bij elkaar doen. Maar echt maniacaal. Waar het ook vandaan komt, gebruiken. En, en, en, nou, nou, dat, en dat vind ik dan. Uh, alles wat je tegenkomt, proberen te gebruiken. en als je dan echt. Die, het leuke is van, van de tekeningen die ik bestudeer. Het zijn mooie van die zwart-wit-gravures. Waar de graveur zijn uiterste best gedaan heeft. om elk detail te tekenen wat hij maar kon zien. Die zijn honderd keer exact als ik. Uh, het, het origineel zie. Waarnaar het getekend is. Dan zie ik bij wijze van spreken. een zilveren kannetje met onduidelijke dinges. Ik bedoel. Het echte ding is lang niet zo interessant. of is lang niet zoveel te beleven aan het echte ding. als aan de tekening die de, de graveur ervan gemaakt heeft. En dat, dat, dat vind ik echt heel erg. Uh, dus ik maak een soort. met glas maak je dan eigenlijk een vertaling. van een vertaling van. Het oorspronkelijke ding. Maar dan in die geest. In die geest van alles. Maar dat oorspronkelijke ding. Ik heb echt geen idee wat het is. Dat wil ik ook niet weten. Het, het, zijn, het zijn tamelijk barokke werken vaak. Die je, die je ten Ik bedoel in, in de zin van heel veel. Uh, er gebeurt heel veel. Er zitten heel veel tierlantijnen aan. En heel veel uh, uitstulpingen. En, uh, en het, gaat, het gaat eigenlijk alle kanten op. Die, die, die werken. Wil je nog een beetje wijn? Trouwens? Nou, lekker. lekker. Ja. Nou ja kijk, maar dat, dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat het glasblazen dan ook een beetje leuk blijft. Eigenlijk ook. Om het leuk te houden, om te kijken van het Nou zal ja, het ik bedoel, nee, maar laat ik zeggen: is een zwaar beroep. Hè. Dat doe je, hè, dat is echt te uh, hard werken. En dan moet het vijf dagen in de week doen en van negen tot vier bij wijze van spreken. En ik moet het ook wel een beetje leuk houden. En hoe hou je het dan leuk? Nou ja, laat ik zeg, bijvoorbeeld. Laat ik zeg, met met... En ik werk dus niet, absoluut niet in mijn eentje. Hè, laat ik, zeg, ik kan die dingen nooit in mijn eentje maken. Dus, ik, ik, dus laat ik zeggen, ik, ik, zeg, ik werk met uh, twee, drie, soms met vier. Uh, nee, en dan vormen samen een team. Hè, waar ik niet de glasblazer ben en zij de assistenten. Maar dat een soort team geformeerd wordt, en, en laat ik zeggen, omdat ik dat, en dat vind ik heel erg leuk om in een team te werken, en dan vind ik ook dat gewoon iedereen en alles gewoon iets te doen moet hebben, nou ja, dan, dan, dan, is, dan, dan, dan gebeurt het vanzelf dat een ding helemaal, helemaal overgedecoreerd met alles en nog wat gemaakt wordt, omdat iedereen moet gewoon aan de slag, iedereen moet gewoon maar dan, je, neemt, je neemt ook een risico. Want, want je, je, je, maakt, je maakt een soort... Uh, nou ja, een faas of, uh, of, of iets. Hè, zo begint het. Maar dan komt er nog een uitstopping En elke keer is dat weer een kans om het te, om het te verprutsen. Ja, nee, dus om dat, het ding kapot te maken. Dat klopt. En, en maar dat hoe wilder het... je het maakt, hoe groter het risico... dat hij op het laatst toch mislukt is. Ja, maar dat gebeurt. Maar ja, dat is het risico van het... Uh... Van nou, het vak. Ja, dan gooit het weg. En dan helemaal opnieuw. Ja. Maar dan, dan ben je inmiddels, denk ik, al een paar weken of dagen... Nee, dat nee, nee, nee. En B.O. Radio 1 gaat uh, snel E.O. Wacht even, hoor. Iemand zit op mijn koptelefoon te, te, te spelen. Maar dat, dat gebeurt niet, dat hij dan... Uh... Nee, wat? Waar, hoe? Wat? Nee, maar laat ik zeggen, het is kapot. Of het is goed. En als het goed is, was het niet zoveel werk. En uh, wat, wat probeer je uit te drukken met, met die, uh, die, die dingen die je nu gemaakt hebt? Want jullie hebben de laatste weken hebben jullie echt als, als, als gekken gewerkt om deze tentoonstelling af te krijgen? Nou, wat ik, wil, nou ik, ik Op een, een of andere manier vind ik de tentoonstelling heel erg geslaagd. Zelfs iets. Het heeft, het heeft zelfs iets van inhoud gekregen, deze tentoonstelling. En dat wist, dat wist ik niet, dat, heb, dat doe je niet, god, dat moet ik nou zeggen. Nee, maar het is gewoon, het klopt allemaal wat er staat. De, de, de hangende banieren met, met de gravures staan op afgebeeld. En laat ik zeggen, nou, ik kan, nee, ik kan niet uitleggen. Maar ik ben, heel, ik ben echt heel tevreden van, van dat ik op een een of andere manier in staat ben... na drie maanden allemaal eigenlijk volkomen verschillende dingen. Dat dat toch een heel passend geheel is geworden. Want je ja. zei net eerder dat je, dat je eigenlijk niet zo heel erg van glas houdt. Dat je, dat eenmaal af je het eenmaal je het materiaal niet niet hoort. Nou, maar vindt. deze keer ben ik wel tevreden over mezelf hoor. Ja? Ja. Dat is, een, wel. dat is een mooi gevoel. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben wel... Uh... Maar, nou, maar omdat het nou ook, ook lekker in, eens een keer in een samenhang uh, vertoond kan worden. Ik kan me voorstellen dat als je één ding van mijn tentoonstelling eruit plukt... en je zet dat heel ergens anders neer... Dat het een, hele rare, een, een heel raar ding wordt. Maar nu in, in de samenhang. Laat ik zeggen, de, ja, is, is, kun je begrijpen waarom de dingen er zo uitzien. als dat ze eruit zien. Denk ik. Hoe is, hoe is dat eigenlijk gegaan met het museum in Twente? Want, want je had al langer contact met, met de directeur daar. Die, die, die volgt jouw werk. Ja, uh, nou, die belde mij gewoon op, toch? Of ik een tentoonstelling. Ik, ik ben de vraag even helemaal kwijt. Ik, ik had begrepen dat, jullie, dat, jullie, dat er een soort geschiedenis was tussen oh, jou en jou. Je wilde nou, je, je die richting op. Ja, ja. Ah. Want dat gaat volgens mij weer terug naar, naar Leerdam. Dat hij daar in de buurt was opgegroeid ah. en, en vroeger dat atelier al had gezien. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik zeg, hij was vroeger was die, uh, directeur van het uh, glasmuseum en de daarbij behorende glasblazerij in Leerdam. Juist, de, tijd, daar ligt de link. Ja, en uit die tijd kent hij kent mij. En we hebben in die jaren hebben echt een ongelooflijke fijne traditie gehad... van ongelooflijk met elkaar botsen. Omdat we al volkomen tegenstrijdige belangen hadden. Want ik was een kleine glasblazerij buiten Leerdam... en hij was de, de, zeg maar de concurrent. En uh, dat, was, dat was wel mooi. Maar uh, dat, is, dat is helemaal goed gekomen. Ja, dat vind ik echt wel. Mooi dat dat, dat geslaagd vind, is. Dat vind ik wel heel, echt verbazingwekkend leuk. Ik ben, ik, nee, en, ik heb, en ik heb sowieso los van de, de, nu, de directeur Arnold Odding, uh, heb ik al een hele lange band met Rijksmuseum Twente. Die hebben al verzamelingen van mij en alles. Dus ik vind het echt heel erg leuk hoe ding, dingen nu samenkomen uh, en dat ik in Rijksmuseum Twente die tentoonstelling heb. Hoe zie je de toekomst? Want, want, want jij nam het over van jouw vader. Je hebt uh, eerst uh, het eerste bedrijf helpen redden. En uiteindelijk werd jij de glasblazer. Nou, het moet door, hè? Het moet door. Hoe, hoe zie je dat voor je? Nou, nou laat ik, zeggen, ik hoop dat, uh, dat degene die nu met mij werken... Dat hij op een gegeven moment. Uh, ik ik, ik, ik zeg, er wordt soms al een grapje gemaakt. dat ik later ook in een rolstoel. in het hoekje kom zitten, net als je gezet, vader. net als mijn tijd. vader naast de inwarm overkomt te zitten. terwijl zij lekker doorblazen. En dat lijkt je ook wel een mooie gedachte. En als, en als dat zou gebeuren, dan zou ik dat, heel, zou ik dat eigenlijk wel. Ik zou dat wel heel erg leuk vinden. We, laat ik zeggen, de, de, mijn werkplaats staat ook, vind ik, voor een soort traditie. Een soort traditie van glasblazen. Ik bedoel, we hebben ook uh, laat ik zeggen, een soort... <lacht> het is niet niks, die geschiedenis, die daar uh, uh, plaatsgevonden heeft. En glasblazen, dat, dat hangt nou eenmaal aan, vast uh, aan elkaar van uh, tradities. Dus ik zou dat dus heel erg leuk vinden als het op een, een of andere manier... Maar daar heb ik niet zo heel erg veel invloed op. Behalve de, dat te dan? zorgen dat degenen die nu met mij werken... zo goed zijn dat ze dat makkelijk kunnen werken. Dat is eigenlijk hoe jij het ziet. Het overdragen van het, van het metier. Zorgen dat, dat iedereen goed is in dat werk en het leuk vindt. Ja. En dan maar hopen dat iemand het leuk genoeg vindt... om, het, om, om de winkel ook over te nemen later. Ja, het wat, wat, is het dan, wat is het dan voor bestaan eigenlijk? Dat, dat helemaal in dienst staat van, van een ambacht... Dat is, dat is eigenlijk wel wonderlijk. Ik bedoel, je bent, je bent een, een, een kunstenaar, je bent gevierd in het vak... maar eigenlijk is, draait alles om dat ene atelier... Waar je, waar je vader al zat, waar je altijd terugkeert... Ja, dat, om dat, lekker te blazen. Ja, dat, ja dat, is, dat is natuurlijk wel gek. Je, je, je bent wel heel erg uh, aan de plek en, en aan de geschiedenis en alles. Je, je zit wel muurvast uh, geklonken aan... Uh, kan aan weg? Ja, kan niet weg, hè? Maar je, maar je wil ook niet weg. Nee, nou, dat, ik bedoel, dat, dat, gaat niet, dat komt niet in mij op, omdat het niet kan. Laat ik het zo zeggen. En, en tot je laatste snik zul je daar blijven? Dat is de jouw maar moet ik anders nu ook. Ik bedoel, jij ja, kan ook zometeen met pensioen gaan, maar. Nou ja, sommige mensen hebben dat soort dromen en dan, dan naar Zuid-Frankrijk gaan. Of, uh... Daarvoor is het toch is het, uh, vak veel te verslavend. Gewoon de kick van het blazen, de ja, kick van dat, het Ja, het ja, dat, ja dat, is, dat is het enige wat mij, of we dan echt verbaast... dat ik na, na meer dan 30 jaar of zo... dat ik het elke dag nog steeds leuk vind... om dat, een beetje met dat vloeibare spul om te gaan. En dat is dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk wel... Nou ja, dat, dat is zo. Het deed, het deed mij op een gekke manier ook een beetje denken... aan uh, aan een soort woeste natuurkrachten aan magma en lava, aan, aan, aan spuwende vulkanen. Als je, als je zo'n oven ziet waar dan het ja, nee, dat, dat spul uitkomt. Dat, kan, dat, kan, dat vind ik een hele begrijpelijke, begrijpelijke associatie. Begrijpelijke associatie. Ja. Is, is dat ook een fascinatie van jou? Nou... Want, want je hoort eerder. wel eens van glasblazers die, die, die in, in de wagen springen... zodra er ergens weer een vulkaan staat. Het, nou, staat nog, nog erger... Nog erger, maar ik ben. Uh, maar dat is in, in jouw uh, research niet uh, voorgekomen, denk ik. Nee, de langs ik heb mijn. Ik heb mijn, uh, uh, toen ik besloot om glaskunstenaar te worden, heb ik die gemarkeerd met een uh, met een heuse expeditie naar de Etna... Op het moment dat die actief was. Met een blaaspijp op de schouder. In een poging om te kijken of ik uh, van de, vanuit de hete lava stenen bollen uh, kon uh, blazen. En kon dat? Nou, theoretisch kan het. Maar praktisch is het toen echt helemaal... Om heel veel redenen is het... Uh, is het we zijn overal geweest op die... Uh, maar ze laten je ook niet zo dichtbij komen? Uh, nou ja, dan? nee, nee we, we zijn zo dichtbij geweest. Maar, maar, maar het stroompje was uh, zoals glas ook uh, gestold. In ieder geval, een heel lang verhaal, maar... Dat, dat, zo, zo is het begonnen. Dus die... de, de eerste keer dacht je met, dacht je, had je ook wel die associatie nee, met nou, ja, ja, ja, natuurlijk. Nee, en lava is ook eigenlijk, als het vloeibaar is... bijna exact hetzelfde als glas. Zelfde dus, soort substantie. Ja, ja, ja, dus theoretisch denk ik nog steeds dat het uh, mogelijk zou moeten kunnen zijn. Maar in die jeugdige overmoed van toen ik zo jong was... Uh, dat, uh, dat, uh, een mooi onbezonnen plan was, was een het. Een redelijk onbezonnen plan was dat. Wel een, wel een mooie, mooi idee. In het Rijksmuseum Twente is het, is het nu te zien. Wat, wat wordt het volgende grote project eigenlijk? Uh. Oh, daar heb ik helemaal geen idee over. Spijt me. Nog helemaal niet, we zien wel. Dat komt tegen die tijd wel. Het was me genoeg om je hier uh, te gast uh, te mogen hebben. En ik wens je ontzettend veel succes met het... Uh, Verdere metier van het glasblazen. En het is te zien in Rijksmuseum Twente. Een grote tentoonstelling van nieuwe glaswerken van Bernard Heese. Dank je wel. En we gaan luisteren naar een zangeres uit België. Singer-songwriter Anna Rune heet ze. Een achtergrond in de klassieke muziek. En dit is een nieuwe single van een album dat uiteindelijk in september zal verschijnen. Residue and Lovers heet dat album. En dit nummer heet Emaije. Oh, oh, oh, I? Am I? Oh, Oh, oh, oh, Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? I? could eat you up, I'm hungry. I could drink a bowl. Am life I? I? Am I? Your I? Am I? Beats it from the contrary I'm not supposed to cotton candy on my tongue, you disappear before I'm done, you are not supposed to, oh. and even if I had one more bite, I would never be satisfied, no, no. was dat met uh, Emaya. Het is nog uh, tijd voor een andere plaat van uh, Elohim Yoshi Power uit Los Angeles. en uh, Dat is een uh, duet tussen Yoshi Flowers en Elohim en het heet Panic Attacks. Moved out to Topanga, Now I'm living with God My life was in danger From the path I was on Now every inch of salvation, you know I'm gonna travel I'm escaping to the place where all the judges lost their gavel singing Where you been? Where you at? Everything I did, I can take it back I can't move on, I can't relax Cause when you're gone, panic attacks was thinking of you Started taking pills and now I'm living alright Besides the constant knownness and the thoughts of suicide Now all the butterflies have turned to vultures in my stomach We're just birds upon a wire playing Who's the first to plummet? Where you been?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 was that the of you? De now I'm living with God. Zometeen in Nooit Meer Slapen. Karel Kraaienhof komt op bezoek. Bandonionist. En we gaan het hebben over LA 92, en documentaire en over Bookstore Day Twitter @vpronms. NMS. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.